In Rotterdam heeft hevige regenval geleid tot wateroverlast. De Pathé-bioscoop in het centrum werd ontruimd omdat het gebouw de hoeveelheid water niet aankon. Zo'n 150 mensen werden geëvacueerd. In het oude Luxortheater waren de kleedkamers ondergelopen. De brandweer in Rotterdam kreeg zeer veel meldingen binnen. Vrijwel allemaal over ondergelopen kelders en straten die blank stonden.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 Gastland Oekraïne is het EK begonnen met een zegen. In Kiev werd het 2-1 tegen Zweden. Zeven minuten na rust zette Ibrahimovic Zweden op voorsprong, maar kort daarna scoorde Svetschenko twee keer voor Oekraïne. Oekraïne gaat in groep D aan kop, want eerder op de avond speelden Engeland en Frankrijk met 1-1 gelijk.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 Eén zuster. Ja, die woont nu op Riddersal, bedoel je, ja. of op vakantie? Ze ja, ze woont daar. Nee, ja. Ja, ze, ze, ja, ze zit. Ze verblijft daar nu. Ja, ja wat ja. leuk. En uh, als kind speelden jullie veel met elkaar? Neem ik aan, als zusjes misschien? Ja. ja. En uh, zaten jullie ook op dezelfde school? Ja, we hebben allebei op de oranje school gezeten. Oh, ja. Ja. En daarna hebben we ook allebei op dezelfde middelbare school gezeten. Sankt Maria in Haarlem. Ja, ja. oh wat leuk. En hoeveel jaar schelen jullie?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 ja, leuk. En wat voor thema's uh, uh, koos je dan? Je maakte de teksten zelf of op de muziek of alles? Ja. Uh, nou, voornamelijk uh, de teksten, zeg maar, en de melodie, die, had ik, uh, die heb ik heel vaak in mijn hoofd van hoe het moet klinken en hoe het. Uh, yeah. En heb je dan een bepaalde stijl van de bepaalde type muziek? Uh, wat ik voorheen altijd uh, ja, schreef was een beetje het wisseldoor een beetje van, de, van jazz naar soulmuziek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 Wordt bevrijd van de pijn Is U te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 gebedsandvoort.nl. U kunt ook ons, onze website bezoeken. En de website is www.gebedshandvoort.nl www Tot slot willen we u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. En we wensen u ook Godzegen toe. Your love is deep. Your love is high. Your love is long. Your love is wide. Your love.